Jobboot met het NOS Journaal. De 17 eurolanden landen komen in het voorjaar met een eigen verdrag dat moet leiden tot een strengere begrotingsdiscipline. Andere EU-landen kunnen zich daarbij aansluiten. Dat is de uitkomst van Lang Overleg gisteravond en vannacht op de Eurotop in Brussel. Lang is geprobeerd een verdrag af te spreken voor alle 27 EU-landen, maar dat werd gedwarsbomd door Groot-Brittannië. Premier Cameron legde extra eisen op tafel, maar die gingen andere landen veel te ver. Daarop werd besloten als eurozone apart op te trekken. Premier Rutte is tevreden over de afspraken. Er komen volgens hem zoveel mogelijk automatische sancties om landen te straffen die staatsschuld en begrotingstekort uit de hand laten lopen. Bij het verdrag zullen zich veel meer landen aansluiten dan alleen de 17-euro-landen, denkt hij. Rutte gaat ervan uit dat alleen Groot-Brittannië en Hongarije zeker niet meedoen. De positie van Zweden en Tsjechië is nog onzeker. Om de schatkist op orde te krijgen denkt het kabinet na over extra bezuinigingen van 5 tot 10 miljard euro. Dat is veel meer dan de 3 tot 4 miljard die tot nu toe werd genoemd. Dat melden bronnen aan de NOS. Betrokkenen noemen het bijna onontkoombaar dat daarbij wordt gekeken naar ingreep op de woningmarkt en de arbeidsmarkt. Dat zou kunnen betekenen dat het kabinet nadenkt over beperking van de hypotheekrenteaftrek en ook geld weghaalt bij de WW-uitkeringen. Het kabinet had vorig jaar al aangekondigd 18 miljard te gaan bezuinigen. Gedoogpartner PVV voelt niets voor extra bezuinigingen. Bij een brand in een ziekenhuis in de Indiaanse stad Calcutta zijn zeker 60 mensen omgekomen. De meesten zijn gestorven aan een rookvergiftiging. De brand brak uit in de kelder van het ziekenhuis en sloeg over naar andere verdiepingen. De brandweer was vijf uur lang bezig om het vuur onder controle te krijgen. Mensen die zijn gered zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Hoe de brand is ontstaan is onbekend. Het weer vanochtend droog, vanmiddag in het zuiden kans op zon, maar in het noorden ook buien. Het wordt vandaag zo'n 8 graden. In het weekend droog, maar wel kouder. <tied>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 for it. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files van 3 kilometer of langer in de Randstad. Op de A1 naar Amsterdam tussen Hoevelaken en Bunschoten 6. En de A9 ook maar Amstelveen 5 kilometer tussen Beverwijk en het Knopend Raasdorp. A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Maarsbergen 6 kilometer. En de A12 naar Den Haag 4 kilometer voor het Malieveld. A15 Gorkum-Europoort tussen Knopend Ridderkerk en Knopend Vaanplein bij Rotterdam 6 kilometer. A27 vanuit Almere naar Utrecht tussen Hilversum en Utrecht Noord 3. A28 naar Utrecht. Tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden 4. En in het gooien is de N236. De weg Weesp-Bussum. In beide richtingen dicht bij Ankeveen. Er is daar een ongeluk gebeurd. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. En het is toch wel knap dat deze Britse trombonist al jarenlang in staat is om niet alleen live op te treden, maar ook af en toe leuke nummers op cd in te zetten. En het eh, hoorde er natuurlijk al dat was on the sunny side of the street. Welkom bij nog een uur van Jazz met Fred Kroonsberg en ook met steun van Jeroen van Sluisdom. We gaan door naar een ander heerlijk nummer. Ja, dat is vorige keer, heb ik dat al een keer gedraaid. En iemand zei, dat moet je nog een keer draaien. En dan heb ik het over Jan nu. En voor een aantal is die bekend. Want die heeft hier ook nog in het, in het Jazzpaleis de Krocht opgetreden. En Jan nu laat zich bijstaan door Jasper Soffers. En het nummer Papa loopt toch niet zo snel. Na dit verrassende nummer um, heb ik een volgende uitgekozen uit mijn, een van mijn favorieten Art Blakey Moaning in vele varianten Bubba's is pleased to present the fabulous Art Blakey and the jazz messengers Thank you very much for your very Wonderful applause and for your attention at this time. We want to remind you, once again, applause is a food for entertainment. The more and harder you applaud, the harder the artists will work for you. So we want you to get together and make the guys blow their damn brains out. She came white, it's a shame how she could Ja, wat is het toch heerlijk Als je een langspeelplaat hebt Waar uh, fantastische nummers op staan Die kan je bijna niet meer Op uh, cd krijgen Maar dit is Elvin Gerald Van de uh, Whisper Not Op het bekende label Verve opgenomen En het was in de periode van 1965 En zij werd door strak begeleid Door Marty Page en zijn orkest. Nou, dan blijven we even in de sfeer, want ik ga kijken naar de overkant. Wat heb jij te melden, Jeroen? Nou, heel toevallig heb ik ook een nummer uitgekozen van Ella Fitzgerald, maar samen met Louis Armstrong. Sint Louis Blues. dagen in de decembermaand zijn dat nu bij uitstek cd's die je heerlijk kan draaien en waar je weg bij kan zwijmelen we gaan nog een keer naar de overkant naar de overkant van Jeroen van Sluisland, die nog wat moois heeft uitgezocht ja, een van, uh, van de klassiekers is ook van Duke Ellington, Take the A-Train Yeah. was een heerlijk nummer van Talonius Monk op de piano, Charlie Rouse op de tenorsax, Larry Gaals op de bass en Ben Riley op de drums. Dit is een opname gemaakt in 1963 streepje 1964 en uh, het is uh, prachtig, Blue Monk van ook een nummer wat door Monk zelf is geschreven. We zijn al bijna aan het einde, maar ik wil u toch nog een, niet een echte grote uh, langsbaar plaat onthouden van Lambert Hendricks en Ross en dat zijn mensen die eigenlijk met hun stemmen uh, in staat zijn om uh, muziekinstrumenten na te gaan doen. Het was een uh, plaat die, uh, die op uh, het merk Impulse is, uh, is uitgegeven. En dat heette ook The New, Jazz, The New Wave in Jazz, Fill It On. En wij gaan het, nummer, het eerste nummer van de eerste kant draaien, Everyday. The blue Ja, Ramsey Lewis gaat ons begeleiden naar de, het einde van twee uur van Jazz, vandaag gepresenteerd door Fred Kroonsberg. En we hadden natuurlijk een gast die ook in staat en bereid was om ook een bijdrage te leveren. Joen, van Sluisland, bedankt. En laatst nog een hele fijne, prettige voortzetting van deze dag.